11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het kabinet versterkt de economie door te hervormen. Op die manier moet het vertrouwen in de economie worden hersteld. Dat zegt minister Kamp in reactie op de jongste cijfers van het CBS. Het CBS maakte vanmorgen bekend dat de Nederlandse economie in een recessie verkeert. Kamp benadrukt dat het herstel van de economie niet vanzelf komt. De economie krimpt. Mensen zijn onzeker over hun baan, pensioen en waarde van hun huis. En de enige manier om het vertrouwen in de economie te herstellen... is hervormingen tot stand te brengen die de economie versterken... en de overheidsfinanciën op orde brengen. Daar gaat het kabinet mee door, al dus de minister. Het aantal kleine basisscholen moet worden beperkt. In een advies aan staatssecretaris Dekker zegt de onderwijsraad dat zulke scholen duur zijn en dat de onderwijskwaliteit er onder druk staat. Volgens de raad ontstaan er in dunbevolkte gebieden steeds meer van die kleine scholen, doordat het aantal leerlingen afneemt. De raad adviseert om het minimum aantal leerlingen te verhogen. Nu moeten scholen dicht als er nog maar 23 leerlingen over zijn. De onderwijsraad wil de grens leggen bij 100 leerlingen. Volgens de raad zal hierdoor een aanzienlijk aantal basisscholen de deuren moeten sluiten. Als we de norm op zouden trekken we naar zo'n uh, minimaal zo'n 100... dan uh, raad je toch zeg maar over een reductie van zo'n 1000 uh, basisscholen. Slachtoffers en nabestaanden van het drama in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn... krijgen geen afschrift van een psychiatrisch rapport over de schutter Tristan van der Vlis. De kortgedingrechter in Den Haag heeft beslist dat de privacy van de ouders van Tristan... te veel beschadigd raakt als dat rapport wordt vrijgegeven. Slachtoffers van het bloedbad wilden het rapport hebben voor een civiele procedure... waarin ze willen aantonen dat van der Vlis nooit een wapenvergunning had moeten krijgen... in verband met zijn geestelijke toestand.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 Westerse landen en Israël verdenken de Iran er al jaren van dat het zijn nucleaire programma gebruikt om een atoombom te maken. Of de mislukte inspectie gevolgen heeft voor gesprekken later deze maand tussen Iran en zes Westerse landen is nog niet duidelijk. In Groningen zijn 30 huizen ontruimd vanwege een groot gaslek. Volgens de brandweer ontstond dat lek in de hoofdgasleiding bij bouwwerkzaamheden in de wijk De Hoogte. De directe omgeving van het gaslek is afgezet. De bewoners van de huizen worden opgevangen in een verzorgingstehuis in de buurt. Dan het weer nog. Het KNMI heeft waarschuwingscode oranje uitgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daar is het glad door sneeuw en ijzel. In het algemeen kan worden gezegd dat op veel plaatsen 3 tot 7 centimeter sneeuw valt. Middagtemperatuur plus 1 bij een stevige zuidenwind. Morgen en in het weekend wordt het een graad of 5. Maar er blijft kans op nachtvorst. ANWB Verkeersinformatie. In Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant is het plaatselijk glad door IJssel. Er staan files dus nog op de A9, ook maar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oosten en Polderplein 5 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... tussen de Avid-Westerdee en Vlaardingen-West... is het langzaam rijden over 8 kilometer. Richting Hoek van Holland was een aanrijding. Tussen Vlaardingen-West en Maasluis 3 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. En verderop tussen Maasluis en Alfred westerlee nog eens 4 kilometer. Sowieso is de snelheid op de A20 in beide richtingen aangepast door Rijkswaterstaat. Ook dat heeft met de gladheid te maken. De N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijken is het 2 kilometer. Daar staat een kapotte auto. De rechte reishok is dicht. Je bent ZZP'er en de klanten komen niet vanzelf, dus bellen. Nog eens. Bellen. Nog één keertje bellen. Tot je teruggebeld wordt...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 Vara Radio 1. De gids .fm, met de Bora Goedemorgen. Niet de wedstrijd uitslagen, maar onderzoeken over matchfixing en doping domineren het sportnieuws de laatste tijd. Conclusie: we worden al jaren bedonderd. Hoe lang laten we dat nog gebeuren? Of komt dan toch het moment in zich dat we ons afkeren van de sport? Ik praat er zo meteen over met betrokkenen en kenners. En een schimmel die verdag veel lijkt op roest, bedreigt de koffieoogst in Midden-Amerika. De koffieproducerende landen vragen nu om internationale maatregelen. Is ons dagelijks bakkie in gevaar? En stemmen op je 16e, dat zou GroenLinks in Amsterdam wel heel graag willen. Maar de SGP-jongeren vinden dat onzin. Tijd dus voor debat. En stemt u dan even af op ons? Surf naar gids.fm. Kleine levensbeschouwelijke omroepen krijgen zoals bekend vanaf 2016 geen budget meer. En nu blijkt ook nog eens uit een wetsvoorstel dat ze ook geen zendtijd meer krijgen. Het gaat dan om zendgemachtigden als de Joodse Omroep... de Organisatie voor Hindu Media en de Boeddhistische Omroepstichting. Hoe erg is dat? Ik praat erover met mediahistoricus Huub Wijfjes... aan de Universiteit van Groningen en hij is bij me aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. De andere levensbeschouwelijke omroepen zoals RKK, Human, Icon... en de zendtijd voor kerken, die blijven dan wel actief... omdat ze worden ingelijfd door KRO, VPRO en EO. Nee. Dat was voor deze uh, ja, omroepen de kleinere geen optie? Nou, nee, dat denk ik niet. Eerst de, ja, Hindoes. Dat heeft misschien iets met Karo en NJUV. Kijk, dit is het kwartetten waar je in Nederland helemaal gek van wordt. Hè? Uh, waar voelen mensen zich thuis? En dit zijn relatief kleine groepen. Uh, de gedachte achter dat die aparte moet hebben... Is, is al vrij oud, het Is in 1930 uh, bedacht. Dat uh, als je vier hoofdstromen hebt, dan haal je nog vier hoofdstromen. Hè? Uh, dat je dan ook een paar minderheden hebt die misschien ook iets willen zeggen. En toen hebben ze typisch Nederlands, het bestaat nergens ter wereld... hebben ze bedacht dat je daar dan aparte organisaties voor kan hebben. Die moeten dan wel kunnen aantonen dat ze die groep vertegenwoordigen. En dan krijgen ze heel weinig geld om in een paar uurtjes per week... ik noem het maar preken voor eigen parochie. En het idee was, dan kunnen ze zichzelf een stem geven... en misschien daarmee ook zichzelf meer thuis voelen in de Nederlandse samenleving. Is dat gelukt? Nou... Kijk, uh, ik weet het niet. De, de boeddhisten die zijn volgens mij buitengewoon gelukkig, maar dat komt door het boeddhisme. <lacht> dat, zijn, dat zijn gewoon gelukkige mensen. En de hindoes zijn volgens mij ook hoor. Maar het, geeft, het heeft natuurlijk wel een stem. Ja, hè? maar hoeveel mensen bereiken ze echt? Nou, dat is altijd de vraag. Kijk, en het idee was ook van als je dat hebt, dan kan je ook als niet-hindoe of niet-jood uh, of niet-boeddhist, kan je dan een beetje kennis nemen van wat die wereld is. En daarmee integreert als het ware die cultuur die apart is, toch in de Nederlandse samenleving. Ik geloof dat dat nou niet helemaal gelukt is. Want ik, ik noem het niet voor niks altijd spreken preken voor eigen parochie. Het zijn voornamelijk uh, groepen die heel sterk een eigen groep cultiveren... en tot die groep spreken en daar ook veel dingen mee doen, programmatisch. Maar dat ze tot de Nederlandse bevolking spreken, dat, dat is nooit geloof ik aangetoond. Maar u bent wel altijd een warm pleitbezorger geweest... natuurlijk ook van de pluriformiteit van nou, ik, ons ik, bestel. En als zij verdwijnen, verdwijnt dat dan ook. Nou, dat zou je kunnen zeggen... Maar je kan ook zeggen van ja, dat stemgeven, dat, dat is in onze huidige maatschappij met uh, internettechnologie en allerlei mogelijke mediavormen die je zelf kan creëren. Is misschien niet meer zo noodzakelijk om dat vanuit de overheid te gaan financieren. Vanuit de Belastingbetaler. Uh, en je kan ook nog zeggen van nou, die grote omroepen die dan overblijven en die sterk zijn, en die kunnen profileren met goede programma's. Die kunnen dan misschien ook dan af en toe rekening houden met het feit dat er een groep is. Maar zullen ze dat doen? Nou, dat, ja, ik betwijfel dat. Dat Het is niet voor niks natuurlijk, dat van het, zij het boeddhisme en het, het hindoeïsme. Ja. Joodse onderwerpen kan je me wel iets bij voorstellen. En uh, er zijn misschien nog wel andere groepen. Kijk, en de kerken die, die, die gaan dus automatisch uh, nu over naar uh, de EO en de NCV-combinatie. Uh, ja, Karo. En daar krijgen ze dan, neem ik aan, toch op een bepaalde manier een ruimte. En daar zijn die omroepen ook voor. Hè? Dus. De EO heeft natuurlijk een affiniteit met die kerkelijke wereld. Hoewel ze een evangelische omroep zijn, dus breder dan kerken. Maar hoe moeten dan de boeddhisten en de joden en de hindoes het straks gaan doen om zich toch te laten horen? Nou, ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn om zelf voor zo'n relatief kleine groep, die heel erg op elkaar ook zit, die elkaar ook geregeld tegenkomt, laten we zeggen, in allerlei fysi fysieke ruimtes, om daar via internet of webhosting of weblogs. Oh, en daar kan je ook films aan voor maken en radio en zo... ik denk dat dat toch wel voldoende mogelijkheden biedt... voor die groep om hun eigen identiteit te kunnen beleven. Want dat is het natuurlijk. Hè. Dat kunnen ze in alle vrijheid blijven doen. En daar heb je denk ik niet een toegang voor nodig... gestructureerd via de publieke omroepkanalen. Dus uw pluriforme hart bloedt niet heel... Nou, ja, ik ben er wel wat maar... sentimenteel over. Hè, want ik ben een media historicus, Dus ik begrijp ook wel waarom hier en sinds 1930, hè, dus eh, 80 jaar hebben we dit gehad en we zijn uniek daarmee in de wereld. En als je in het buitenland komt, worden wij ook te vaak omgeprezen. Daar gaan we dat ook voor opstellen. Maar het is wel een versplintering die we op een andere manier... ook niet meer willen hebben. He, dus financieel gesproken, efficiëntie, infrastructureel... kost het natuurlijk heel veel geld. En we vinden die groepen aardig. En we hebben het lang gedaan. Maar ze kunnen het misschien ook zelf wel doen. En het past in de efficiëntieslag die wordt gemaakt. Ja, bij en de die efficiëntieslag is, is denk ik belangrijker... dat die pluriformiteit op grotere eenheden dat die overeind blijft. En dat is nog een discussie apart. Want dat is belangrijker. Dit gaat om relatief kleine groepen met kleine zenduren. Maar laten we vooral ook zorgen dat die publieke omroep... voldoende mogelijkheden houdt in de toekomst om pluriform te kunnen blijven. En met de kaalslag die nu plaatsvindt met een bezuiniging van 250 miljoen... En al die afgedwongen fusies en no noem maar op daarbij. Daar heb ik daar toch grote twijfels over. En daar kunnen we de discussie beter over aangaan. dan misschien over deze kleine, die we al het beste toewensen. media Huub Wijfjes, hartelijk dank. to run from van Janne Schraa. so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. How many times have I said? But it can't be any clearer, then I've never taken the Ja, ik heb een behoorlijke fout gemaakt. 0,00000 00005 ja, we zijn bedonderd. Jarenlang keken we naar topsport in de overtuiging een spannende wedstrijd te zien. Maar ondertussen werden tegenstanders omgekocht en stonden de sporters zelf stijf van de verboden middelen. Na alle onthullingen over systematisch dopinggebruik en matchfixing en rest de vraag: hoe lang nog voor het publiek de sport de rug toekeert. Die vraag leg ik voor aan NOC-NSF-directeur André Bolhuis, sportjournalist van de Volkskrant John Volkers. Ze zijn bij mij in de studio Goedemorgen. En sociaal-psycholoog Hans van der Zanden vanuit de studio in Groningen, ook voor u. Goedemorgen. En voor u ook. Meneer Boorhuis, om met u te beginnen, de directeur van onze sportkoepel. Um, even met heel iets anders. Uh, Rotterdam loopt de jeugd Olympische Spelen mis van 2018. Dat is een tegenvaller, denk ik zo. Ja, dat vinden we heel jammer. Uh, de NOC-NSF heeft ergens zijn best gedaan om hierin te bemiddelen... om tot de organisatie te komen. De stad Rotterdam is daarop ingestapt... Je hebt het heel erg hun best gedaan om een mooi bidboek te maken. Maar uiteindelijk, we deden zes landen mee. Dus vijf krijgen het niet. Nee. En daar is Nederland er één van. Maar wel in de race, nog bijvoorbeeld Buenos Aires, uh, onveilig Medellin en het schotse Glasgow. Hallo. Ja, ja. dat klopt. Die zijn nog in de race. En die hebben maar dus... die doen het zoveel beter dan? Uh, ik denk kennelijk in de ogen van het IOC waren die veel beter. Als we de rapportage lezen waarom wij dus afgevallen zijn van die zogenaamde shortlist. Heeft dat voornamelijk te maken met het feit dat wij uh, minder geld wilden besteden aan die organisatie dan die andere landen. Daar is een heel groot verschil in. Nou ja, los dan even van uh, de Olympische Spelen, de jeugd-Olympische Spelen die we mislopen... en ook de Olympische Spelen, uh, dan maar um, dopingaffaires matchfixingverhalen. verhalen. Die zijn er volop. Uh, ja, we zitten er eigenlijk middenin. Hoe is het om uh, eigenlijk toch aan het hoofd te staan van de Nederlandse sportwereld... en misschien ook al in het oog van de storm? Nou, dit is niet een onderwerp je op een, waar je blij mee moet zijn... als je voorzitter van het NOC NSF bent. Dat wil ik Dat wel niet me toegrepen. voorstellen. Maar wil ik dan ook wel meteen bij zeggen... we hebben het nu over doping en matchfixing. Laten we die twee nog even uit elkaar uh, houden... hoewel ze misschien als effect hetzelfde hebben. Maar, op het publiek dan... maar um, de doping is natuurlijk geconstateerd... Wel in een hele specifieke sport, het wielrennen. wil niet zeggen dat het niet in het ander is. Maar we moeten ook beseffen dat het grootste gedeelte van de sport... tenminste, dat geloof ik dan nog steeds, plaatsvindt zonder doping. Eh, eh, dat wil ik dan ook wel graag zeggen. En dat dopingprobleem is heel groot... Daar waar we denken dat het niet is, zie ik toch wel een hele positieve ontwikkeling in de houding van de atleten. Als we nu net Roger Federer weer gehoord hebben op de radio en de televisie. Die zegt wij gaan dat bestrijden met de hardst mogelijke middelen. Dan denk ik dat de moderne atleet en de topsporter ook overtuigd is dat hij hier niet aan mee wil doen. Maar komt het nog geloofwaardig over voor ons bijvoorbeeld? Nou, dat is de vraag. Maar in veel sporten, do, uh, sportmensen doen daar hun best voor. Bij de wiel in de wielrensport. Denk ik, wordt dat het meest betwijfeld door ons allemaal. En daar zijn ook wel nieuwe wielrenners die opstaan en zeggen... ja, wij willen niet met het verleden geconfronteerd worden, want wij willen dit ook. Nou ja, de tijd zal het leren of het daar ook aan voldaan wordt. John Volkers, journalist van de Volkskrant. Hoeveel waarden kunnen we daar bijvoorbeeld ook aan hechten? Van de sporters die zelf zeggen, nee, wij zetten ons in toch voor een schone sport. Nou, aan wielrenners hecht ik geen enkele waarde. Dat is klaar. Kwaar verklaring, dat is afgelopen. Ik bedoel, Thomas Dekker heeft een heel boek geschreven over zijn eigen carrière, waarin hij betrapt is... en waarvan hij zei... ja, ik ben één keer in mijn leven ben ik over de streep gegaan. En één keer werd, werd veel meer keren. En nu gaat hij naar onze uh, antidopingautoriteit... om te vertellen hoe vaak hij het werkelijk uh, heeft gedaan. Naar mijn rug nu is En tafel. hij is een moderne wielrenner. Dus, ja. uh, en dan kun je wel zeggen... ja, maar die jongen die, uh, die, die is nog niet zo oud... en die moet de kansen krijgen, enzovoorts. Thomas Dekker, ook een jonge wielrenner. Hij heeft veel kapot gemaakt voor zijn collega's... en voor het publiek. Gistermiddag hoorde ik... Tim Overdiek van Radio 1 zeggen in, het, uh, in jullie radiojournaal. Hoera, de Tour de France komt er weer aan. In, in een interview met Wout Poels. Die deze afgelopen zomer ontzettend hard gevallen is. En allerlei, uh, ja. uh, had geloof ik zijn mild gescheurd. Het was niet best, nee. Maar dan komt Tim toch met de aloude al journalistieke opvatting... hoera, de tour komt eraan. Nou, dames en heren, ik ben helemaal niet meer van hoera, de tour komt eraan. Laten wij journalisten nou toch een godsnaam... een beetje onze voet van het gaspedaal halen. Heeft u als journalist die omslag gemaakt? Dat u denkt, ja, ik, ik, eigenlijk wat ik opschrijf, daar zet ik ook mijn vraagtekens bij? Nou... Ik weet dat het op mijn redactie, uh, met name rond wielrennen dan... is er echt discussie over hoe gaan wij wielrennen beschrijven komend seizoen. En misschien geldt dat voor meerdere jaren. Ja, en alleen het wielrennen dan ook, of meer sporten? Nou ja, uh, gisteren las ik een interview met David Houman van de, van de WADA... dat is de Wereld Antidoping Autoriteit... en die vertelde dat er nog steeds professionele voetballers zijn... van de hoogst betaalde categorie in de wereldsport... die zonder één dopingcontrole ja, door het leven heen komen... Ja, dan, dan sta ik toch nog steeds versteld. Want dan zijn wij in Nederland echt veel anders. Um, ik, ik ben bestuurder van een, van een, uh, een handbouwclub van, uh, van gemiddeld niveau. En daar moesten de meisjes in de bestuurskamer komen. Heb ik het over zeven, acht jaar geleden. En die moesten een flesje vol plassen. Want het was een dopingcontrole. En iedereen zei, ja, maar die kinderen die betalen, die betalen contributie. Wat doet u? Ja, maar dat, is, dat is de voorwaarde die het ministerie van... Uh, van sport verbindt aan het beschikbaar stellen van middelen... voor dopingcontrole in Nederland. Dan moeten ook meisjes van een niks voorstellende handbalclub moeten ook op een dag, op een kwade dag zou ik haast willen zeggen... hun urine moeten hun urine inleveren. Hans, ja, de, de Hans van der Sande, de sociaalpsycholoog, sociaal psycholoog. We horen nu ook de, de woede bijna doorklinken in de stem van John Volkers. De geloofwaardigheid is in het geding. Mag je wel concluderen, wanneer hebben wij hier nu toch genoeg van? Nou ja, dat is, ik vind het wel een goede vraag. Ik denk niet dat dat zo gauw overgaat. Sport is een, uh, voor heel veel mensen een, een absoluut fascinerend iets. En uh, dat zal ook zo blijven. En als je nou eens gaat kijken, waar gaat het eigenlijk om? Dus sport is eigenlijk begonnen als een soort, nou, zeg maar een soort vrije tijdsbesteding... of zo van mensen met veel vrije tijd. Meestal uit de betere klassen. Dus uh, golf en, uh, en uh, voetbal was ook vroeger een hogere klassport. Dat is pas... Uh, 100 jaar geleden is dat uh, verwijderd. Nou, uh, vroeger was dat dus iets waar je, waar je, wat je zelf deed. En dat is omgedraaid naar een kijksport. En er zijn nu heel veel mensen... vroeger moest je daarvoor naar een stadion. Maar nu kun je gewoon voor de buis zitten en kun je ernaar kijken. En wat gebeurt er nou bij sporten die teamsporten zijn? Ben je supporter van een van die twee teams? En als jouw team wint, dan voel jij je beter. En dat is een heel fundamenteel iets voor mensen. Daarom kijken ze daar graag naar. En dan en maakt het niet willen... uit of jouw team bijvoorbeeld verboden middelen heeft gebruikt. Nee, dat maakt niet veel uit. Want dat zie je toch niet? En maar zelfs, je weet het ik misschien denk, wel. Ik, ik denk zelfs als ze met schuim op de mond zouden lopen, dat heel veel mensen dat eigenlijk wel een, uh, een, een verrijking zouden, zouden vinden van spektakel. Meneer. Uh, Mensen zijn, nogal, mensen zijn nogal cynisch, eigenlijk. En de, de morele verontwaardiging over het gebruik van, van middelen om prestaties te verhogen, ja, daar zou je ook eigenlijk tegen make-up voor vrouwen moeten zijn. Meneer Bolhuis, maakt het inderdaad niet uit of um, ja, sporters eigenlijk gebruiken of niet? Want we blijven toch wel kijken en we geloven erin. Nee, dat maakt een heleboel uit, vind ik. Kijk. Ik denk, wat, wat de massa daarvan vindt, die kijkt naar sport, dat is één. Ik ben vanuit de sportwereld, heb ik net ook gezegd... dat sporters vinden dat ook, eh, dat wij heel erg voor eerlijke competitie zijn. Want dat is één van de kernwaarden van de wedstrijdsport. Eh, dat als je een wedstrijdje speelt, moet je wel met gelijke uitgangspunten beginnen. En, en dat is heel fundamenteel. Maar gaat het daar al niet mis? En, en daar gaat het dus mis op het moment dat de belangen te groot worden. Vroeger speelde je met onderling een wedstrijdje... maar de buitenwereld heeft zoveel belangstelling getoond... dan komt geld in het geding. Ik zeg altijd, als sport geen spel meer is, dan komen er problemen. En dat, en dat zie je hier week. ook komen. Ja. Van uh, als sport ja. geen ja. spel ja. meer is. Dus als er grote commerciële problemen of welke belangen komen... dan gaan mensen beïnvloed worden. Ja. En dan ja. krijg je al dit soort effecten. Ja. Maar ja. Dus, zoals eens... uh, um, uh, uh, de, onze collega massa-psycholoog in Groningen... Meneer van der Sande, de ja. De, ja. De, um, zo werkt aan de andere kant ook, denk ik, die massa van publieke belangstelling. Die heeft ook zijn invloed. Die heeft ook zijn invloed en het recht om zich er niks van aan te trekken. Dus dat houdt elkaar in evenwicht. Dat, dat en, begrijp ik niet wat u nu zegt. Nou, dat wat, wat ik zeg, aan de ene kant willen wij eigenlijk niet dat die sport beïnvloed worden door doping, allerlei andere effecten... die geen goede uitgangspunten tot een goede wedstrijd geven. Maar aan de andere kant zijn er mensen van buiten die zeggen... als mijn team maar wint, dan is alles geoorloofd. Dus je legt, misschien leggen wij dan wel een onevenredige druk op de sporters... om toch maar te blijven presteren voor ons. En daarom grijpen ze bijvoorbeeld Zo naar verboden middelen. Zo ervaren de sporters volgens mij wel. Het zij door commerciële belangen, maar ook allerlei andere invloeden. Met name in het matchfixing, waar mensen enorm onder druk gezet worden... en dan gaan bezwijken onder de druk van buiten. Werkt het zo, meneer Van der Sande? Nou, kijk, ik heb daar niet, niet echt over matchfixing Heb ik geen onderzoek gedaan. Maar wat ik me heel goed kan voorstellen... dat is dat mensen uh, gevoelig zijn voor de druk van hun team. Dus, dus, dus dat zie je bij die geld. wielrennerij, zie je dat ook. Er is een paar die gebruiken en die zeggen iedereen gebruikt... dus jij moet het ook doen. En een aantal van die mensen hebben dat ook gezegd. En je ziet dat bij, bij voetbalteams, zie je dat ook wel. Dus als ze denken wij allemaal kunnen daar een centje aan verdienen... nou, dan is het niet onlogisch dat ze uh, enkele die dat eigenlijk niet willen het toch onder druk zetten en zeggen van uh, luister, je moet meedoen. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan hang je aan de haak. John Volkers van de Volkskrant. Wij komen aan de wereld van de voetbalpool. Uh, drie kruisjes zetten, ja, in Nederland. Maar dat is in Azië, is dat ver verleden tijd. Daar gaat het op een heel andere manier. Hmm. Ik heb ooit uh, Deaclen Hill, een Canadees, uh, geïnterviewd... die namens de Universiteit van Oxford een vierjarig onderzoek... naar een matchfixing mocht uitvoeren. Hij noemde dat toen in 2007 de grootste bedreiging voor de wereldsport... en werd op dat moment nog niet gehoord. Nu is hij denk ik uh, zeer gehoord. Ja, hij vertelde dus dat, uh, dat de Chinezen waar hij mee sprak... die waren allemaal idolaat van de IJslandse voetballers. Dat waren de allerbelangrijkste voetballers van de wereld. En dat was omdat IJslandse voetballers zo onbekend zijn... Ze zijn ook niet om te kopen. Dus alle andere competities in Europa. Die, daar wilden zij gewoon niet mee te maken hebben. Want die waren allemaal omgekocht. Luister goed, allemaal omgekocht. Die waren al verrot. Ja, alleen de IJslandse eerste divisie. daar deden ze niet veel mee. Maar de IJslandse tweede divisie. dat was de topdivisie. Want dan kon je dus inzetten op resultaat. En dan kon je verwachten dat daar niet was omgekocht. Zo nou, nou, ziek nou, is die wereld. Nou begrijp ik ook waarom Agio AGOVV eruit gegooid. Ja. <laughs> ja. Ja. Meneer Fogers, ja. is het nog leuk om, om ja, ochtends toch op zo'n redactie te komen... en, en wat, ja, misschien ook te kijken naar sportuitslagen... en dan ja, een stuk daaraan te wijden? Of gaat er nu voortdurend een belletje rinkelen? Nou, er gaan heel veel belletjes rinkelen. En dat hoort denk ik ook als, uh, als journalist in deze tijden. Misschien zijn die belletjes wel veel te laat gaan rinkelen voor, uh, voor uh, veel van mijn collega's. En mogelijk ook voor mij. Maar uh, ja, door zulke congressen bijvoorbeeld te bezoeken, als ik heb gedaan, dan, dan kom je toch achter dingen en dan denk je, zo, uh, hier is iets aan de hand. Want is er door... een gevoel van onbehagen ook, dat dat niet eerder aan het licht is gekomen? En dat u dat misschien ook wel gemist heeft? Nou, het is natuurlijk het is buitengewoon lastig uh, uh, na te speuren. Heel uh, die echt heel diep is gegaan... die vertelde dat hij voortdurend in situaties kwam... Uh, in, in Russische koffiehuizen en Chinese uh, uh, kroegen... waarin hij ja, toch wel voortdurend met mannen te maken had... die uh, uh, waarschijnlijk pistolen droegen. Dus zover moet je wel gaan. Uh, ja, dat is, dat is voor een gemiddelde dat is journalist uit, uh, van een Nederlandse sportkrant eigenlijk niet te doen. En ik ben nog van een algemene krant ook, lekker zo zeggen, met, de volkshand. Maar met, met onze, onze manier van uh, met, met, met professionele sport omgaan... Hè, die is heel erg gebaseerd op hoe dat in Amerika gebeurt. En in Amerika is, die, is dat soort sport, baseball en zo, en voetbal... dat is eigenlijk veel eer een toneelstuk... waar mensen naartoe gaan om iets leuks te beleven. En die kant gaat het hier ook op. En net als bij een toneelstuk, ook al weet je dat mensen een rol spelen... toch kun je erin in meegaan. En daarom denk ik dat ondanks al dit soort verhalen dat mensen toch zullen blijven kijken. Meneer Bolhuis, uh, u vertrouwt ook voor een belangrijk deel op de sporters, zoals u al zei. Kunt u als NOC NSF um, genoeg doen? Heeft u genoeg middelen in handen om het ook echt bij de kern aan te pakken? Nou, wat wij uh, of we bij de kern aanpakken, wat wij doen, is natuurlijk zo goed mogelijk het reglement opstellen, ook initiëren dat er dopingcontroles gebeuren, wat John ook zegt. Wij ook besteden daar miljoenen dan, euro's aan. Laten dat, maar ja, op een gegeven moment komt er een vloedgolf over je heen. Daar is niet tegen op te treden. Wat wij proberen te doen is onze sportmensen zo goed mogelijk te beïnvloeden... dat sport een eerlijk spel moet zijn en proberen daar mensen in mee te krijgen in die gedachtes. Maar als er uh, uh, allerlei dingen gebeuren, zoals John net uh, vertelde... ja, daar heeft het NOC kan daar geen invloed op uitoefenen. Het, wat wij moeten doen met onze vereniging van onze 75 bonden... is het reglement wat te opstellen zo goed mogelijk... zorgen dat het goed uitgevoerd wordt... en dat iedereen daar in de zogenaamde good governance goed achter staat. En dan zijn wij verder uitgepraat. Uh, behalve dat we daar heel erg bovenop zitten... om iedereen te motiveren om het goed te willen doen. Maar als de inborst van de mensen niet goed is, ja, dan houdt alles op. En blijven wij voorlopig gewoon nog lekker kijken. He, dat, uh, mogen dat, mogen dat denk toch ik toch wel zeggen, zal ja. gebeuren. Ja. Hoewel het wel erg opgevallen is van John... dat hij zegt, Ja, wij journalisten moeten misschien eens heel anders aankijken... tegen dit soort evenementen. En dat is wel heel essentieel. We hebben in Duitsland gezien dat de Duitse tv heeft de wielersport verlaten. Ja. Dat heeft enorme invloed. Ik ben heel benieuwd wat de Nederlandse journalistiek gaat doen. Daar gaan wij verder. Absoluut nog een keer over praten. Met bijvoorbeeld ook John Volkers van de Volkskrant. Hartelijk dank. NOC-NSF-directeur André Bolhuis. Ook dank aan u. En massapsycholoog Hans van der Sande in Groningen. Ook u bedankt. Tot 12 uur nog. Koffieroest breidt zich uit en bedreigt de koffieoogst. En op je 16e al stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam? Nou, dat wil niet iedereen. Zometeen debat. Dat en meer na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 het NOS-journaal. Slachtoffers en nabestaanden van het drama in Alfa aan de Rijn. krijgen geen afschrift van een psychiatrisch rapport. over schutter Tristan van der Vlis. De kortgedingrechter in Den Haag. heeft beslist dat dat de privacy. van de ouders van Tristan. te veel zou beschadigen. Het kabinet versterkt de economie door te hervormen. Op die manier moet het vertrouwen in de economie worden hersteld. Dat zegt minister Kamp in een reactie op de jongste cijfers van het CBS. Dat maakte bekend dat de economie vorig jaar weer is gekrompen... en dat Nederland weer in een recessie is beland.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 En ook in Duitse supermarkten is paardenvlees gevonden. In Diepvries lasagne, waar eigenlijk rundvlees in moet zitten. Het gaat om winkels van Real. Uit voorzorg is in Duitsland de lasagne uit de schappen gehaald. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie in Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant... is het plaatselijk glad door IJssel. Rijkswaterstaat heeft op een aantal snelwegen de maximumsnelheid verlaagd... vanwege de gladheid. Kijkt u dus naar de informatiepanelen boven de snelweg. Het is uh, langzaam rijden stilstaan op de A15... Rotterdam richting Europort. tussen Knopend Vaanplein en rotterdam Charles 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... bij Vlaardingen-West 4 kilometer. Van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Verderop tussen Vlaardingen en Maasluis 4 kilometer na een aanreding. De rechte is dicht... En bij de Alfred Westerlee nog eens 4 kilometer. Na een aanrijding is daar ook de rechte dicht. Op de A15 Europort Rotterdam ook een aanrijding. Bij Spijkenissen is de rechte dicht. Tussen Rozenburg en Spijkenissen staat 4 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Deborah Blekkenhorst. Zometeen de wereldontvanger over Witte Ridders in Duitsland. En dat klinkt mooi, maar het lijkt verdacht veel op de Ku Klux Klan. See what you do. Een wat treurig nummer deze Valentijnsdag. Man without a heart van de Hollies. Vara. De gids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank Noot, gaat naar Duitsland vandaag. Vanwege een zeer bedenkelijke groepering. die in Duitsland in Baden-Württemberg. zo'n 10 jaar geleden actief was. En een van de leden van die bedenkel bedenkelijke groepering is te zien op deze home video. Mississippi White Klan. Night ja, V slash Achmed Grand Dragon, European White Knight, Realm of Germany, Cool, Fuck, Flam. Nachtelijke opname ergens op een veld in Mississippi. Agim Schmid, een Duitser, Duitse neonazi, een skinhead, die wordt door de Ku Klux Klan in Mississippi geridderd. Met, compleet met zwaard. Hij was vanaf dat moment de grote draak van de Europese witte ridders. Ja, het is een beetje een gruizige video, maar ik zie daar toch wel echt heel duidelijk in het midden van het beeld een groot kruis branden. Ja, het handelsmerk van de clan. En verder zie je figuren in die bekende witte gewaden, van die puntmutsen op, op het hoofd. Deze video die is twaalf jaar geleden gemaakt. En die, die clanafdeling van Agim Schmid, die man die geridderd werd, die is is een paar jaar geleden alweer uit elkaar gevallen... maar de afgelopen maanden komt er beetje bij beetje meer naar buiten... over deze geheimzinnige witte ridders. Deze clanafdeling afdeling had namelijk banden met de Nationaal Socialistische Underground, de NSU. De extreemrechtse terroristen die negen migranten hebben vermoord. En op een foto uit 1996 staat een van de latere NSU-terroristen... onder zo'n brandend kruis van de clan. En volgens Fabian Vierkoff. hij doet onderzoek naar extreemrechtse groeperingen... is het een logische combinatie, de clan en de NSU. Ik wil die insbesondere in de racisme zien. en in de voorstelling dat men. een weißes Europa. of bij een clan in de USA. een weißes Amerika. weer schaffen Ja, Fabian Vierkoff zegt die de NSO en de clan. Zijn eensgezind als het gaat om racisme. De NSU wilde een wit, en blank Europa. bewerkstelligen. Net zoals de Ku Klux Klan streeft naar een blank Amerika. En is dan bekend hoeveel Duitsers. lid waren of misschien nog wel zijn van die Ku Klux Klan? De afgelopen tijd zijn er verschillende uh, afdelingen. van de in Duitsland. Die zijn in de publiciteit gekomen. Er zit een afdeling in Berlijn, dat is bekend. Er zit één in Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn wel actief. Maar die in noord rijn die zou niet meer leden hebben dan een stuk of tien. Oh. En de witte ridders van Achim van Smit daar in het zuiden van Duitsland. Oh, Willem-Frank, had... ik ga je even onderbreken, want er is een spookrijder. Ah. Rijdt u op de A2 van Culemborg naar Everdingen, dan komt u op de vluchtstrook een brommer tegemoet. Die rijdt daar uiteraard verkeerd. Houd dus extra rekening en blijf voorzichtig rijden. Ik herhaal op de A2 tussen Culemborg en Everdingen komt u op de Brommer een vlug... Nee, komt u op de vluchtstrook een brommer tegemoet. Willem Frank, uh, jij vertelde over uh, de leden van, of eigenlijk de Witte Ridders van Achim Schmit. Ja, terug naar het, het zuiden van Duitsland. Ja. Daar zat hij, die afdeling van, uh, van de clan. Hij had ongeveer zo'n twintig uh, zo leden. En deze meneer Smit vertelde aan onderzoeksrubriek munchen Report. dat er honderden mensen belangstelling hadden om lid te worden. Maar die mochten dat lang niet allemaal. Also, we kunnen van meer dan honderd aanvragen spreken. We alle opgenomen. We waren in locker een drie, vielleicht sogar een vierstellige bereik gelegen. Brisant. politisten wollten zo'n clan vijf of zes, wil ik het maar zeggen. Dat zijn die die meer bekend zijn, beziehungsweise... dus als mens, we hebben nog twee die het interesse... willen we ons niet meer treffen. Nou, en zoals Sajan Tai volgens Smit waren er onder de geïnteresseerden... ook een aantal politieagenten, een stuk of vijf, zes En twee daarvan die zijn ook daadwerkelijk toegetreden tot de Witte Ridders. Maar wacht even, dit gebeurde allemaal onder de radar van de Duitse autoriteiten... en die hadden niets door? Nou, het wordt nog mooier. Deze meneer Smit, die, die was een vouwman. Een zogeheten Zo, vrouwman. Dat is een belangrijke informant van de regionale inlichtingendienst. En in ruil voor geld leverde Schmid informatie... over die neonazistische kringen waar hij dan in verkeerde aan die dienst. Maar Schmid had uh, die regionale dienst helemaal niks verteld over de afdeling van de clan die hij zelf had opgericht. En uh, een andere dienst, de federale veiligheidsdienst, die wist dat wel. Via een andere neonatie-informant. Met de codenaam Corelli. En de federale dienst die wist ook via Corelli welke politieagenten zich hadden aangesloten bij de clan. En een van die agenten was de chef van de jonge politieagenten Michelle Kiezenwetters. Hij werd in 2007 door twee extreemrechtse NSU-terroristen dood Geschoten. Ja, dat klinkt toch wel verdacht dan? Hè? Dat klinkt heel verdacht. Nou, deze politiechef nou, die is in opspraak geraakt natuurlijk. Hij is, uh, hij is doorgelicht al meerdere keren, is hij ondervraagd. En hij verklaart zelf dat hij maar heel kort lid is geweest van de clan Hij zou er in 2003 zijn uitgestapt. Nou, deze politieman die is nog in functie, want er zijn geen harde bewijzen tegen hem gevonden. Wel is het duidelijk dat informant Corelli ja, een heel belangrijke bron van informatie is... over de Duitse clan over die betrokken politiemensen en de banden met de NSU. En er is een, een parlementaire enquêtecommissie... Uh, die doet op dit moment onderzoek in Duitsland naar de NSU... en hoe de jarenlang ongehinderd migranten kon vermoorden. Nou, deze commissie die wil Corelli heel graag ondervragen en zijn runner ook. Een nou, runner dat is de federale agent die hem als informant aanstuurde. Maar die runner en Corelli, die informant, die worden afgeschermd. Maar als hij echt zo'n belangrijke rol speelt in die zaak... dan denk je toch, verhoor hem. Waarom mag het dan niet? Ja, Omdat uh, informanten en agenten van de federale veiligheidsdienst... die moeten anoniem blijven. Dat is een regel die wordt streng gehandhaafd... door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het Ministerie zegt zelfs helemaal dat Corelli eh, niet bestaat, dat ontkennen ze. En dat vindt commissievoorzitter eh, Sebastian Edati. Eh, hij vindt dat lachwekkend en hij vraagt bondskanselier Angela Merkel om het ministerie tot orde te roepen. Ik hoop dat die bondskanselier dan een wachtwoord spreekt. Die bondskanselier had gezegd: ze zorgt voor maximale transparantie. Ze ondersteunt onze afkeringswerkzaamheid. We erleben gerade in een concreet geval het gegenteil. Dat kan zo so niet blijven. Ja, commissievoorzitter Edaten, jij zegt, ja, die Merkel, die heeft zelf gezegd dat onderste steen boven moet komen. Maximale transparantie, daar gaat het om. Maar nu blijkt dus het tegendeel. Volgende week gaat de commissie met het ministerie om de tafel om deze zaak te bespreken. En misschien is de uitkomst dat de runner en informant Corelli wel achter gesloten deuren gehoord mogen worden. Ja, en dan wordt er misschien ook wel meer duidelijk over de zaak NSU, want die is tot nu toe voor een groot deel in mysterie gehuld. Willem van Zeno, dank je in Guatemala is de noodtoestand afgekondigd... en niet vanwege een aardbeving of een overstroming... nee, vanwege een bedreiging van de koffieoogst. En dat gebeurt door een schimmel die in de volksmond koffieroest heet. Hoe gevaarlijk is die? En komt onze koffie nu ook in gevaar? Ik praat erover met A. Thermoshuis, hij is plantenziektedeskundige... en Don Jansen, hij is manager bij Douwe Egberts. Allebei zitten zij in een studio in Wageningen. Goedemorgen. Meneer, meneer Termershuizen, wat is dat voor een schimmel die, die koffie roest? Het is een, eigenlijk een schimmel zoals er zoveel schimmelziektes zijn. Het is de belangrijkste ziekte op koffie. Het veroorzaakt uh, oranje plekjes op de bladeren. Uh, het kan zich massief vermenigvuldigen. En het zorgt uiteindelijk voor uh, afval van bladeren... waardoor de oogst uh, sterk vermindert en... als je geen bestrijdingsmaatregelen neemt. Ja, want daar zitten tenminste. Ze gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Inderdaad. En uh, daarnaast zou je ook nog allerlei uh, cultuurmaatregelen kunnen nemen... om, om de, uh, de, de, de aantasting te verminderen. Maar we hebben het hier voor een groot deel over armere boeren... die wellicht wat minder goed geschoold zijn. En dan, dan zijn dat lastige maatregelen om te nemen. En hoe, groot en is, hoe groot is die plaag nu in Guatemala? Um, nou, ik, ik, heb, ik ben er zelf niet geweest. Uh, Blijkelijk heel groot. Want een, een noodtoestand uitroepen vanwege een plantenziekte... dat is toch wel een behoorlijk uniek... Iets. En de reden is natuurlijk dat de regering dan makkelijker geld kan vrijmaken... om de boeren te voorzien van bestrijdingsmiddelen... die in dit geval wel nodig zijn om het, voortbestaan, het economisch voortbestaan... van deze kleine boeren te uh, verzekeren. Men heeft 10 miljoen euro uh, vrijgemaakt, als ik mij niet vergis. Is, is dat wel voldoende? Dat kan ik niet inschatten. Ik, ik, ik denk dat dat behoorlijk veel geld is voor zo'n land, uh, inderdaad. Dus... En... Ja, en, en dan uh, uiteraard voor bestrijdingsmiddelen, ook voor voorlichting, overigens, hebben ze gezegd. Hè? Dus om de boeren toch ook beter voor te lichten hoe ze het moeten gaan doen. Ja, maar het uh, moet wel gezegd worden... het is en blijft een lastige ziekte. En uh, bijvoorbeeld bij die bestrijding ook. Je zult de onderkant van de bladeren moeten raken met de bestrijdingsmiddelen. Dat moet je wel uh, de, de telers vertellen natuurlijk. Want anders is de bestrijding uh, ineffectief. Meneer Jansen, u bent koffiekenner van uh, Douwe Egberts. Uh, een noodtoestand, kunt u zich dat voorstellen? Uh, even een verduidelijking, ik werk voor de Dow Egberts Foundation... en niet voor, voor Dow Egberts zelf. Um, de noodtoestand, ja, het, het, uh, de economie van, uh, van Centraal-Amerika... draait voor een deel uh, heel sterk op, op koffie. Um, dus als er iets gebeurt, dan is het inderdaad uh, wel logisch... dat er uh, grote uh, herrie over wordt gemaakt. Um, de vraag is of het echt zo uh, zwaar is momenteel zoals uh, voorgesteld wordt. Ik heb met wat exporteurs uh, gesproken en, uh, en mensen die in het gebied zijn geweest. En ja, er is duidelijk veel meer uh, koffielieveren dan uh, voorheen. Of het echt uh, het dramatische niveau heeft uh, zoals in de, door, de, door de overheid uh, in de wereld wordt geholpen... is niet helemaal duidelijk. Het kan wel, maar het, het is niet, gewoon niet duidelijk. En Centraal-Amerika heeft ook wel een historie van het omhoog proberen te praten van de koffieprijzen die nu weer een stuk lager zijn dan, dan begin 2011, ongeveer 40% van dat niveau. Dus ja, het is, het is nog vrij onduidelijk of het echt zo heel erg zwaar is. Er is geen goed inzicht in, in wat er precies aan de hand is. Maar ik begrijp dus, wel dat Guatemala niet het enige land is dat een noodklok heeft geluid, hè? Nee, Costa Rica heeft dat gedaan en Mexico nog niet, maar daar begint het ook wat te komen. Honduras zit in de problemen. Maar een land wat helemaal vergeten wordt... en waar het eigenlijk al veel eerder is begonnen, dat is in Colombia. En uh, Colombia heeft uh, een vrij goede sectororganisatie... De, de Federación Nacional de Cafeteros. En uh, die hebben eigenlijk uh, de afgelopen jaren heel sterk ingezet op, uh, op herplanten... met name van resistente variëteiten. En dat is op de lange termijn eigenlijk de strategie, denk ik... Uh, om, om dit probleem de wereld uit te helpen. Want uh, je kunt blijven bestrijden met, tegen die uh, schimmel... En, uh, er worden nu veel koperhoudende middelen gebruikt. Ja, die mogen voor een groot deel in Nederland volgens mij niet gebruikt worden. Omdat die vrij sterk ophopen in het milieu. Want meneer Termorshuizen, is het ook zo dat als die, ja, die koffieroest eenmaal ergens is gesignaleerd, dat die ook heel makkelijk weer terugkomt? Ja, de koffie die heeft altijd groene bladeren en die sporen kunnen tot zes weken overleven. Dus in principe is dat uh, uh, als die ergens een keer is, dan blijft die er ook. Wordt wel sterk gestimuleerd door uh, ja, verkeerde teeltemaatregelen. En uh, als het weer heel gunstig is voor de ziekte, kan die wel het ene jaar zwaarder toeslaan dan het andere jaar. Zo is het ook wel weer. Is het een schimmel die alleen voorkomt in Centraal-Amerika? Nee, het is, uh, komt eigenlijk overal voor in de wereld waar koffie geteeld wordt, uh, is deze aanwezig. En dus overal een gevaar kan erop doemen. Ja, inderdaad. Meneer Jansen, uh, waar komt zeg maar, uh, ja, de koffie die wij kennen... uit het uh, bekende rode pak met de spaarpunten vandaan? <laughs> uh, dat is een, een dynamische blend, zoals dat heet. Dat uh, elke keer uh, wordt gekeken van uh, wat voor koffie er beschikbaar is. Uh, en er wordt een, een, een melange gemaakt die een constante kwaliteit heeft. En er zal een deel van de koffie, bijvoorbeeld uit Honduras, uh, uh, komt daarin. Maar ook uh, uit... Uh, nou, Afrika, een aantal landen, uh, de Vietnam, uh, uh, noem maar op. Dus, uh, dus niet, niet te zeggen van in dit pak, uh, uh, of gemiddeld genomen kun je het misschien niet zeggen. Maar je kunt niet precies zeggen in dit pak wat ik in mijn hand heb zit dit en dit in. Je weet alleen, uh, een dynamische blend zit erin. Ja, ja, en er wordt inderdaad vooral het mid-Amerikaanse koffie gebruikt. Uh, inkopers zeggen dat ze nog geen probleem hebben met het inkopen van die koffie. Dus uh, zoals ik zei, op dit moment weet, is het gewoon onduidelijk of het echt zo'n heel groot probleem is. Vermoedelijk volgend jaar zou het wel eens wel heel hard uh, wat meer kunnen zijn. Want dat zou dat ook betekenen voor ons? Uh, nou, de koffieprijzen zijn nou weer een heel stuk lager dan, uh, dan in 2011. Uh, zoals ik zei, ongeveer 40 procent. Uh, ja, 2011 hebben we ook koffie blijven drinken, geloof ik. Ja. Uh, dus uh, ja, koffie, uh, de, de, dat heet in economische termen de... de dat... De, de respons van de markt op, op de, van de vraag op de prijsverhoging die is niet zo groot. De, hè, dus die, uh, mensen blijven gewoon koffie drinken. En de, de, de prijs van koffie die wij drinken, wordt maar voor een uh, nou, 25 tot 60 procent, ligt een beetje aan de koffieprijs, bepaald uh, door, door de prijs van de groene bonen. De rest uh, is, is uh, marketing, uh, verpakkingen, uh, het rooster zelf, uh, een winst die gemaakt moet worden door verschillende partijen. Ja, dus de hele keten die moet natuurlijk eten van, dit, uh, van die koffie. En voorlopig blijft onze aanvoer nog op peil. Ja, en, uh, en als, als er uit Midden-Amerika wat, wat minder komt, dan wordt dat voor een deel gecompenseerd door koffies uit andere gebieden. Plantenziektedeskundige Ater Morshuizen en Don Jans, hij is uh, koffiespecialist van de DE Foundation. Hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Everywhere with Simon Smith and his dancing bear. It's Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. U heeft het misschien wel eens gehoord in de uitvoering van Randy Newman, maar deze was van Ellen Price. Gaat u gaan. Nou, ik ben zelf 16 en ik weet nog niet veel over politiek. Anderen van mijn leeftijd ook niet. En jongeren van 16 hebben nog veel te weinig ervaring met de grote maatschappij. Ze, ze, ze missen kennis, ze missen inzicht en ervaring om te mogen stemmen. Dat zeggen heel veel jongeren van die groep. En er is nog een belangrijk argument waar ik een voorbeeld van heb. Iemand die schrijft ons: Als je 16 bent, word je nog heel erg beïnvloed. Een fragment was dat uit een vandaag, vorig jaar zomer. Een ruime meerderheid ziet een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd niet zitten. Maar toch is dat precies het plan van GroenLinks in Amsterdam. Want als het aan fractievoorzitter Marieke van Doornink ligt... kan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen... al door 16-jarigen worden gestemd in de hoofdstad. Goedemorgen, mevrouw van Doornink. Goedemorgen. U wilt die uh, stemgerechtige leeftijd dus uh, verlagen in Amsterdam. Kan dat zomaar? Nou, in Amsterdam hebben wij op dit moment uh, een gemeenteraad... maar daarnaast hebben we ook uh, stadsdeelraden... Uh, daar, wordt, uh, daar geldt op dit moment dezelfde kieswet voor als, uh, als voor de gemeente. Dus daar, dat wordt landelijk bepaald. Daar kunnen wij als Amsterdam niets aan doen. Maar omdat uh, stadsdelen door uh, het huidige kabinet zijn afgeschaft... dus we hebben geen stadsdelen meer... hebben wij daar bestuurscommissies worden dat vanaf volgend jaar. Maar dat zijn ook politieke organen. Dus daar gaan Amsterdammers ook voor stemmen. En daar kan Amsterdam zelf bepalen... Um, wat wij daar in ons kiesstelsel zetten. En wij pleiten ervoor dat een van de veranderingen ten opzichte van de kieswet, zoals die in Nederland geldt is, dat we daarvoor uh, 16 jaar kunnen laten stemmen. Nu ja. ah, dus heeft niet een heel ingewikkelde grondwetswijziging nodig hiervoor. We hebben daarvoor geen grondwetswijziging nodig, want we hebben inderdaad, dat is ons eigen. Systemen voor de, dus niet voor de gemeenteraad, maar voor de bestuurscommissies in de stadsdelen. En uh, daar kunnen we zelf uh, de regels voor bepalen. En waarom vindt u het zo belangrijk dat jongeren uh, ja, vanaf 16 eigenlijk straks naar die stembus gaan? Omdat uh, de politiek, en zeker op stadsdeelniveau... heel veel belangrijke besluiten maakt die direct jongeren aangaan. Uh, en waar jongeren dus ook over mee zouden moeten kunnen beslissen. Uh, juist dingen op stadsdeel als het gaat om uh, openbare ruimte... als het gaat over veiligheidsmaatregelen... waar jongeren een onderdeel van zijn... en waar niet over hun gepraat moet worden, maar met hun... Uh, is het belangrijk dat ze ook hun stem kunnen laten horen. Als het gaat over sportfaciliteiten, als het gaat over vrije tijdbesteding. Dat zijn allemaal zaken die voor jongeren... heel Belangrijk zijn, waar jongeren ook echt wel weten wat ze willen en hoe ze erin staan. Dus is het logisch dat ze ook kunnen stemmen. Heeft u ook van hen gehoord dat ze de behoefte aan hebben? Zo van goh, ik zou dat eigenlijk ook wel willen? Uh, dat zijn sommige jongeren wel en sommige jongeren niet. Uh, dus dat hoeft niet te zijn dat iedereen moet stemmen. Uh, stemmen is een recht in Nederland, het is geen plicht. Dus jongeren hebben dan ook de vrijheid om niet te gaan stemmen als ze het niet willen. Maar een heleboel jongeren zijn wel geïnteresseerd. En een extra voordeel wat je erbij hebt... is dat je ook op school rond die verkiezingen... veel aandacht aan politiek en verkiezingen kan geven aan democratie. Zodat uh, jongeren het dan ook meteen in de praktijk kunnen brengen. Waardoor het veel meer leeft dan als je alleen maar... Uh, wat rondom verkiezingen een debat op school hebt... over verkiezingen of over politiek. Maar je mag niet zelf stemmen. In de studio in Den Haag, Jacques Roosendaal. Hij is voorzitter van de SGP-jongeren. Goedemorgen, ook aan u. Goedemorgen. Is dit een goed plan? Um, ik ben zelf geen voorstander van het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd, gewoon in algemene zin. Uh, wat mij betreft is het belangrijk om te kijken naar... waar heb je het over als je gaat stemmen? Stemmen betekent eigenlijk het controleren min of meer van de macht. Je geeft iemand een, een volmacht. Je stemt op iemand die verantwoordelijk is voor... Uh, volksvertegenwoordiging en controle van de macht. Dat veronderstelt een stukje kennis en een stukje verantwoordelijkheidsbesef. En uh, dat is nu belegd bij de grens van 18 jaar waarop we wettelijk hebben vastgelegd over dat, dat dat de leeftijd is van volwassenheid. Wat mij betreft houden we daaraan vast. En stemmen is ook niet de enige mogelijkheid om invloed te hebben. En uh, wat mij betreft ligt daar ook de uitdaging voor politieke partijen in algemene zin, lokaal maar ook landelijk. Zorg dat je ook echt jongeren probeert al aan te spreken en te organiseren dat die uh, jongeren uh, inspraak hebben. Ik ben zelf Voorzitter van jonge organisatie. Uh, daar doen we dat ook heel actief. Bij ons kan je al vanaf je elfde e uh, lid worden. Uh, je ziet ook bij landelijke partijen, soms dat je al onder je 18e lid kan worden. Ik zou zeggen, probeer het op die manier te organiseren. Maar die, dat stukje verantwoordelijkheid van echt stemmen, hoort wat mij betreft bij de 18-jarige leeftijd. Want wat, wat zou het ergste zijn dat er kan gebeuren als je inderdaad jongeren van 16 naar de stembus laat gaan? Nou, in, in Nederland. <laughs> Uh, heeft geen probleem als je 16 jaar naar de stemmers laat gaan. Maar ik zeg wel, het is logisch om dat te koppelen... aan de wettelijk verankerde leeftijd van 18 jaar... die uh, volwassenheid beschrijft. Omdat het een stukje verantwoordelijkheidsbesef met zich meedraagt... en omdat dat een stukje uh, inzicht vraagt waarbij... De ontwikkeling van een jongere, ik bedoel... Uh, het zal altijd arbitrair zijn waar je die grens legt... maar als, als ik zou zeggen, we leggen hem bij zes jaar... dan zegt iedereen, ja, logisch, die, kunnen diegene nog niet die verantwoordelijkheid dragen. We hebben dat nu wettelijk vastgelegd rond 18 jaar. Ik zou daaraan vasthouden. Mevrouw Van Doornik, jongeren kunnen die belangrijke taak nog helemaal niet aan. Ik denk dat we dat wel kunnen. En zeker als je begeleiding geeft... Uh, uh, meneer Rozenhaal, die zegt... Je uh, en je, kan, je moet jongeren wel betrekken... en dat moeten politieke partijen juist doen. Ik denk dat je jongeren uh, betrekt... door dat, dat, dat, dat, dat je dat niet alleen maar... in de politieke partijen moet doen... maar juist op school en juist waar je... zoveel mogelijk jongeren uh, betrekt. En als je dat doet en je geeft ze ook... Uh, daarbij het, het, het stemrecht... dan wordt het ook... dan wordt het ook iets serieus. En dan zullen ze daar ook veel serieuzer in staan. Ik denk dat jongeren goed Beseffen hoe belangrijk het is. We vragen dat op andere punten ook van ze op die leeftijd. Als je 16 bent mag je ook brommer rijden. Daarvoor moet je ook goede dingen kunnen inschatten. Daarvoor moet je ook weten wat je doet. En ik vind het een beetje een onderschatting van jongeren van 16... Uh, dat zij zo'n afweging niet zouden kunnen maken. Bavani, uh, zij dragen ook bij in de maatschappij. Een heleboel jongeren hebben een bijbaantje. Ze betalen op die manier ook uh, belasting. En uh, dan hebben ze ook het recht om, uh, om mee te spreken... over hoe de maatschappij wordt ingezet. Deelde. Meneer Roosendaal? kan dus, hè. Dat, dat is mijn punt. Ik zeg, beleg dat of organiseer dat in eerste instantie intern. Ik vind het heel belangrijk en ook prima als dat op scholen wordt gedaan. Ik heb daar zelf ook goede herinneringen aan. Maar het kan dus al binnen partijen. Um, maar het is bijvoorbeeld ook wel aardig om uh, die parallel te trekken. Uh, vaak werd het vroeger dat argument gebruikt. Ja, op je 16 mag je ook drinken. We hebben dat recent verhoogd na 18 jaar. Er was een hele discussie was eraan gekoppeld over bijvoorbeeld hersenontwikkeling en daaraan gekoppeld, ik ben geen psycholoog en geen bioloog, maar uh, over uh, het ontwikkelen van je hersenen tot je 25ste en het dragen van verantwoordelijkheid um, dus het zou juist logisch zijn met de nieuwste inzichten vanuit de psychologie om wij spreken, daar het debat nog eens over te voeren Ja, maar dat, dat is wel grappig want, want van alcohol is, is echt wel vastgesteld dat het slecht is voor je hersenen niet alleen voor jongeren trouwens, maar daar extra voor maar politiek is volgens mij helemaal niet slecht voor je hersenen, dat is hartstikke goed <lacht> nee, maar, daar ga je dat goed over ik nadenken en ik zou, het, ik zou het jammer vinden om, um, wat u zegt dat je het zo bij die politieke partij houdt. Want dan, ga je echt, dan richt je je alleen maar op jongeren die al geïnteresseerd zijn. Terwijl op scholen, en juist doordat je daar ook meteen aan koppelt... dat ze ook echt kunnen stemmen... denk ik dat juist dat je creëert dat jongeren er serieuzer mee omgaan. En dan is het niet zo gebonden aan degene die al politiek geïnteresseerd zijn. Of die eigenlijk hun keuze ook al gemaakt hebben... In waar ze in het politieke spectrum staan. Het is natuurlijk veel interessanter om uh, jongeren in algemeen te leren over democratie en te leren over uh, hoe de politiek werkt. Maar je Tot. ziet al de, in algemene zin dat dus het aantal uh, stemmers niet zo hoog is. De juiste uitdaging ligt volgens mij bij politieke partijen... omdat die ook veel te weinig aanhang hebben. Dus ik zou juist richting jongeren willen benadrukken... Let wel, je kan al voor je 18 e actief worden binnen jongerenorganisaties of binnen sommige partijen. En zometeen als je 18 bent, ja, dan heb je de verantwoordelijkheid en mag je de verantwoordelijkheid dragen om te stemmen. Mevrouw van Doornik, daar ligt een mooie taak voor u, denk ik zo. Voordat de pubers naar het stemhokje gaan. GroenLinks Amsterdam fractievoorzitter Marieke van Doornik en Jacques Roosendaal, voorzitter van de SGP Jongeren. Hartelijk dank. Wat kunt u vanavond nog zien? Op de buis bent u, nou ja... zou je zeggen, eenmaal marinier, altijd marinier? Nou, dat is een onderzoekje gedaan door documentairemaker Michael Schaap... vanavond in de Hokjesman. Het Koffers Mariniers blijkt in ieder geval een echte mannenwereld. Zo ontdekt hij. Niet echt een verrassing, maar u kunt wel kijken. Om vijf over half tien op Nederland 3 En de samenvattingen van het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam. Ook nog te zien twee Nederlanders in actie vanmiddag. Wordt spannend. Timo de Bakker bijvoorbeeld tegen Roger Federer. Jurgen van den Berg. Even de stelling nog? Ja, doe maar. Het is goed dat de oppositie het kabinet de hulp moet schieten. En wie komt er langs? Kees van der Staai, fractievoorzitter van de SGP. Straks in stand.nl. Surf naar de gids.fm. Beestjes kropen over mijn lichaam en in mijn haar. Maar ze weigerden mijn haar te scheren en ik mocht geen douche nemen. Sabirka zat acht maanden in een geheime gevangenis in Pakistan. Ik probeerde geduldig te zijn, maar na drie weken was ik uitgeput. Ik wist niet waar ik was.